Levy van Eck met het NOS-journaal. Veel meer turners dan gedacht krijgen een compensatie... omdat ze te maken kregen met grensoverschrijdend gedrag door hun trainer. Dat blijkt uit een rapport van een klachtenbureau dat de krant Trouw al heeft ingezien. Eerst leek het erop dat 100 vrouwen recht hadden op de tegemoetkoming van 5000 euro... omdat ze slachtoffer werden van lichamelijk en psychisch geweld. Nu blijkt dat 166 turnsters gecompenseerd worden. Daarmee kost de regeling van sportkoepel NOC-NSF ruim 3 ton meer dan verwacht. De Spaanse politie doet onderzoek naar een zaak... waarbij twee Nederlandse kinderen mogelijk jarenlang opgesloten hebben gezeten in een woonboerderij. Vorige maand ontsnapte de 24-jarige dochter uit de woning. Zij vertelde aan haar buren dat zij en haar 18-jarige broer jarenlang geïsoleerd leefden op de boerderij. Ze mochten niet naar school, geen tv kijken en geen sociaal netwerk hebben... De Nederlandse vader beweert dat zijn dochter psychische problemen heeft... maar kan geen medisch dossier laten zien aan de Spaanse politie. De kinderen hebben geen aangifte gedaan. Bij een explosie in een café in Sint-Petersburg... is een bekende Russische militaire blogger om het leven gekomen. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken raakten ook 25 mensen gewond. De omgekomen blogger is de 40-jarige Vladlen Tatarsky... Hij steunde de invasie in Oekraïne en was voorstander van een harde aanpak. Op een video op Telegram is te zien dat Tatarsky een cadeau krijgt van een vrouw, een beeldje... en daarin zou een bom hebben gezeten. Minister Kaag van Financiën heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bezocht. Ze sprak daar met haar Oekraïnse collega en de minister van Economische Zaken. Daarbij ging het vooral over de vraag wat het land op korte termijn nodig heeft aan financiële steun... En volgens Kaag liggen er ook kansen voor snelle wederopbouw. Het weer, vannacht is het helder en het kan 1 tot 3 graden vriezen. De komende dag is het zonnig, maar daarbij waait wel een frisse noordoostenwind. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Hey, Mr. Hey, Mr. Ik zie sie fahre. Het kan niet zijn dat du mehr als ik weis. En du parkst mitten auf der Siegerstraße. Het wär normal, ich fahr in dich rein. Oder wir jagen ons wie Hunde im Kreis. Maar ik hab was Bestes vor, verschluck mijn letztes Wort. Ik verlass das voren, weißt du was? Ik ben er kort. Zie die weißen Faden hoch, okay? Die zie de feit verloren, ich falle und tu gar nicht weh. Steed im Universum nicht im Weg. Aneinander na, na, na, keine Harleys. Zie die weißen Faden door, oké. Okay. Deze fight hab ik verloren, tuur gar nicht weeg. Steh im Universum nicht im Weg. Aneinander na, na, na, keine na, na, na, na, keine Harleys.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 Ich schwerr auf Autopilot, wasch die Kriegsbemalung ab, das Wasser wird roh. Viele weißen Fahrten auch, okay. Der Zeit ist jetzt vorbei, tut gar nicht weh. Steht im Universum nicht. Na, na, na, na, keine A-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 When chances breathe between the silence Ik gaan niet halen want je baby man niet lang Verder ik naar de boskie, we pakken chance Als ik ken niet ben wie mijn jongens in mijn Ey, Komt van weinig keuzes, daarom pak ik nu mijn plans ey. Harden in die breed, nu is die man niet veel te lang ey. Grijpen naar mijn nek man, en mannen, grijpen naar hun dans Voor een kleine disrespect, dan geef een mannen die je verlangt Pak je baby man, ik verdien een nieuwe ja, ik zeg relaxes maar Ben ik in Ghazan, en is het weer een nieuwe list Pas die Libia aan de zon, de op de kid Je kan me vinden met de broskies, je kent de stand Maar dan ga niet halen, want je weet me maar niet lang Ver eh, ik naar de polski, we pakken chance Als ik ken niet ben, wie houdt mijn jongens in mijn taal eh, eh, eh, eh. Ik doe dit nu voor de familie geen parfum, je rijdt Ik lig laag, soms in hem ja Soms aan om soms in een kia Zet die pijp in zijn tas, rook een lijn met wat as mm -hmm. Ben een vijf uit de tien, maak een vijfje een tien Daarom blijf ze misschien mm -hmm. Ze weet al lang dat ik long, in Parijs ben ik kong Zet m'n op tong mm -hmm. Ik van die rijk van die bombe, gelijk op die song, maar We blijven niet jong mm -hmm. Nee we blijven niet jong, afleton mag de trom Maar daar gaat het niet om, beetje zo duur, ik word arm als ik kom ik zo voor lij bijna arm uit de kom hey, Ik red die merrie met Accra Ik ben met Frenny uit ik... Accra Ik ben met man uit King, laat me het zien Zijn me is mee. met de broskies? Je maar nog ga niet halen, want je weet me maar niet lang. Ey, eh. verder ik net een pak een chance. Als ik ken niet baby, wie houdt mijn jongens in mijn mijn Ey, eh. ik heb een een bitch petite en zij is Frans. Hey, hey, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, Kelly and Mami, soak the baddest van de stad. I'm a but stick by me. All die cash is need enough, need some love. But it's tsunami, this is a hell of wave, it is my god. But in a Mali, I have things in the safe, I can't stop. Zing me met kaki, and we're we'll stopping in the play, we papi, want ze weet what I give, I'm begging, I'm not. Zell us in Mali, ga je merry. I'm at the fucking blowscase. You can't stop, man, I'll ga niet halen, you be man. Werk ik naar de postkie. Pop pak i Als ik ken niet ben, wie had mijn jongen mijn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 ground you <laughs>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 Was echt was. Ja.